Titaantjes. over wat het is en zou moeten zijn, met Paddoné. Volgens de filosoof Matthijs van Boksel lopen er in de wetenschap en de kunsten, maar bij uitbreiding eigenlijk in de hele wereld, wijze dwazen en dwaze wijzen rond. De eerste, de wijze dwazen, verkopen onzin... Pseudo-wetenschap, maar ze doen dat met zoveel brieën dat je eraan zou gaan twijfelen. En daar is het hen in de eerste plaats om te doen. De ander op een verkeerd been zetten. Het zijn sympathieke oplichters die zichzelf niet o serieus nemen. Daarvoor lachen ze te graag, vooral met zichzelf. Dwaze wijzen daarentegen, verkopen minstens even grote nonsens. Maar menen het wel. Het zijn de tragische helden die de hoofdrol spelen in hun eigen epos. Ze zijn het centrum van een nieuw wereldbeeld, maar niemand begrijpt hen en net dat onbegrip overtuigt hen van hun grote gelijk. Ze kunnen bovendien niet lachen. Ook, of beter, vooral niet met zichzelf. Panna Marinko is voor de Belgische kunst het exportproduct bij uitstek. Zijn zeppelins... Duikboten, mechanische kippen en vliegende schotels hangen en staan in galeries en musea wereldwijd. Maar, ook dat is wereldwijd bekend, ze werken niet. Voor de ene is hij dus een wijze dwaas, net daarom. Voor de andere een dwaze wijze. Hij zelf ligt er niet wakker van. Dromen wil hij. En die dromen, wijze of dwaze, het maakt niet uit, delen met het publiek. Paul Morris politierechter in zijn vrije tijd, maar van beroep Panamarinko-kenner en vriend, staat stil bij die dromen en bij de praktische bezwaren. Titaantjes, de laatste Titaantjes van het seizoen, over wat het is en zou kunnen zijn. Beste Panamarinko, vaag heb ik me voorgenomen je een brief te schrijven, maar nu het hoekhuis met de Serre plaats zal moeten ruimen voor de Antwerpse luchtgebouw liet ik me met een golf nostalgische herinneringen overspoelen. Deze brief is dan ook zo min om u te dienen... als voor mijn eigen roem geschreven. Met kloppend hart in de keel en vier tekeningen in de hand... diende ik me twintig jaar geleden in de Bicorafstraat nummer twee aan. Met vragende ogen opende je de deur waarop ik straalend uitleg wou over de door mij pas aangekochte tekeningen. Je liet me je atelier zien. Ik maakte toen ook kennis met je moeder. Je legendarische moeder. Natuurlijk kon deze brief je moeder niet onvermeld laten. Nu vooral je moeder zeer onlangs ten graven is gedragen. De les in schoonheid die ik al dertig jaar lang van jou heb gekregen heb ik nog niet geleerd. Toch weet ik al inmiddels dat de kracht van de schoonheid... in het creatieproces, in de gesten, in het gebaar ligt... waarbij het resultaat ondergeschikt is aan de intentie. En die intentie, in uw keuze van wat je wilt doen... kunt je niet hoog genoeg grijpen, heb je mij al dikwijls gezegd. In mijn moeilijkste momenten heb ik me er vaak mee getroost... En om door te gaan. En om met het kruis op mijn schouders opnieuw mijn berg te beklimmen. Elke mislukking had immers de droom in stand. De toegenegen Paul Morris. Dag, Panamarenko. We hoorden Paul Morris, rechter en jouw persoonlijke archivaris en vriend bovendien... Hij zegt, um, in de gesten, in het gebaar, in de intentie, ligt eigenlijk vooral de schoonheid niet in wat het resultaat is. Dat heb je hem geleerd. Ah uh, ja. Ik vroeg me eigenlijk altijd af, waarom vind je sommige dingen niet mooi van anderen? Van andere kunstenaars. waarom vind je wat de meeste maken, dat het eigenlijk op niks te trekken, heeft dat eigenlijk een reden? Of is dat alleen maar omdat je je zelf het beste vindt? En ik dacht dat dat, dat eigenlijk zat in... Uh, zoals uh, is een, woord, een goede Franse filosoof heeft gezegd... Wij kunnen niets doen buiten de macht. Al wat wij zeggen en doen is door de macht gedicteerd. En daarom zegt hij, hou ik er ook maar mee op. Dus als je op die manier kunstwerken be, be, bekijkt, dan zie je dat die, uh, dat die soms veel te veel ten dienste staan van een bekend, vergekoud idee en daarom eigenlijk hun eigen poëzie verspelen. Ze spelen subversiviteit, maar ze zijn het niet echt, niet van harte. De, zelfs in hun subversiviteit is dat altijd nog gedaan voor de kunstwereld, en de, eigenlijk de gazet na nou te volgen. Als je slaagt in een werk of dat dan nu een duikboot is of een ruimteschip, iets te zetten dat zich daarvan ontdoet, dat dus die spelen is er heel dichtbij. Dat je dan niet kunt zien waarvoor het gemaakt is. We zou het kunnen misverstanden en zeggen, er is geen doel in of het is niet. Ja, want van uw werken, of het nu een luchtschip is of een kip of een, um, een duikboot, daar onthoudt wel iedereen van, ook die u niet kent en uw werk niet kent, dat het nooit werkt. Hè. Dat is, een, dat is een, eigenlijk een, een gigantisch cliché geworden. Wat Palmarinco maakt, werkt niet. En als ik dat nu verbind met wat hier uh, Paul Morris zegt... Elke mislukking houdt de droom in stand. Is het daarom dat u het eigenlijk doet? Well... Want ze mislukken eigenlijk. Voor de wetenschap zijn het mislukte experimenten wat u doet. Well, die wetenschappers moet ik daar nog wel eens eerst tegenkomen. Dat is niet zo. Ze zouden kunnen werken. Ja. In het museum van Oostende staat een pedala. Als je daar gaat op zitten, in het midden van de zee... Want die is vier meter diep. Die, die zit onder water. Alleen maar de piloot zit buiten water. Wel, dat werkt. Als de piloot niet te zwaar weegt, zinkt dat niet. Heeft u het zelf al geprobeerd? Nee, ik heb dat niet geprobeerd. Ik hoef je dat niet te proberen. Ik weet dat dat Durf, gewoon werkt. Je durft niet. Nee, je moet dat vragen aan die directeur van het museum van Oostende. Of dat je dat zelf gaat proberen. Zal wel zien dat dat werkt. Of hij krijgt zijn geld terug. Of hij verdrinkt. Panamarenko, <laughs> Marenko. hoe uh, anders is jouw wereld dan de buitenwereld? De wereld waarin gewone mensen leven? Wel, mijn wereld is eigenlijk de, de wereld van het spelen. Ik speel zo, zo ik mag spel goed, in het groot. En weten dat wordt geweldig onderschat. Dat is een iets heel moeilijk, want spelen wil ook weer zeggen dat je een klein beetje de macht ontgaat. Spelen wil zeggen dat je een waardeloos iets aanbijt. Dat het op niks een trekt. Wel, dat is nu wel, want dat kan dus. Uh, Just die grootste of die poëzie bezitten, omdat ze dus even buiten de stramien probeert. En het is dat dan ook. Die vliegtuigen vliegen wel ze naast de motten die ottox draaien. Die dagboten die zinken. Maar even buiten de macht rijden in de geest, echte, de echte spelen, die poging daarvan, dat is. Zo goed als onmogelijk, dat probeer ik altijd. We gaan naar uh, Paul Morris. En een beetje ook naar jouw beginperiode in de jaren zestig. En ook een beetje natuurlijk naar wat jou drijft, Panamarenko, volgens jouw goede vriend uh, Paul Morris. Zoals heel veel kunstenaars in de jaren zestig, uh, uit de uh, richting, uit de fluxusbeweging, die wilden bouw, dus ook Panamarenko nu... Een nieuwe wereld op, uit nooit aangewende materialen. En volgens niet gangbare methodes. En hij vervaardigde dus uh, krokodillen uit plastic, sneeuw uit piepschuim, uh, vliegfietsen met renzadels, vlie uh, fietskettingen, fietspedalen en ga zo maar door. Uh, als ik zijn diepere dijk ver. Uh, Onder oogenschouwen zie, dan gaat het over schoonheid. Hij wil de werkelijkheid wel nabootsen, maar die dan nog overtreffen. Ze vliegtuigen die functioneren heel wat beter in de wereld van de verbeelding, in de wereld van de droom. Politierechter Paul Morris en persoonlijk archivaris van Panamarenko over jouw drijfveer, Panamarenko. Je wil die werkelijkheid wel nabootsen, zegt hij, maar. Eigenlijk wil je nog veel meer, je wil die overtreffen. Je wil de werkelijkheid, als ik dat goed begrijp, beter maken dan de werkelijkheid is. Vroeger, als ik klaar was, dan wou ik wel echt wel leren hoe zo'n vliegtuig eigenlijk werkte. En nu wil ik het beter maken dan diegene die bestaan. Maar meestal op een persoonlijk vlak, als een eenpersoons dan. Ik vind dat dat nog niet uitgevonden is. Een echt eenvoudig, stil, vliegtuigje voor op uw rug, tangen en eikjes zo mee weg te zoeken. dat is er nog niet. Dat was altijd een droom geweest in de vorige eeuw, dat is er niet. Maar je hebt toch rugzakvliegtuigjes gemaakt? Ik heb er een gemaakt, ik heb er tientallen gemaakt, maar ik heb er een gemaakt die dus ook in de universiteit van Brussel uitgetest is. Dus een 2 heel klein, dat moet nu meer dan 10 kilo weigen, 250 cc, dat kan misschien wel 60 pk ontwikkelen met resonantie uitlaten, helemaal. En is hij uiteindelijk in de lucht gegaan? En dan was de laatste stap, want ik moest dus even 1200 toren nemen, dat was de, de grote uh, dan, dan, dan gebeurde het, hè. En dan nog een beetje aan dat kouder getrokken. En we wonen en dat ding. Stijg naar omhoog en de ruiten viel in stukken rond ons. <lacht> en, dan, en, en dat ging. En ik heb dat nog zelf met mijn, met mijn ogen toe. Nog eens even met mijn hand onder die luchtpapen. En dat was keihard te luchten dan. Het <lacht> uh, Een minuut. Ik heb het maar afgezet. <lacht> ik heb daarna gezegd. Ja, maar ik doe dat nooit niet op mijn ruggen. Just remember what your old past said, for you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you If we stick together in you boy and as the years go by a friendship will never die you're gonna see it's our gas you got a friend in me Pardonné. Panamarenko, kunstenaar. Misschien wel de meest bekende en de meest toonaangevende die we hebben hier in België. Wereldwijd bekend. Ik ga een andere beloftevolle jongen citeren. U kent hem misschien wel. Picasso, al van gehoord? Ja, al van gehoord, ja. ja. Kunst, schrijft hij, is een leugen die ons de waarheid doet realiseren. Dat zou wel zijn... Zijn, zijn van die uitspraken die altijd juist zijn wanneer ik de eerste keer van Picasso hoorde, dan was ik 16 jaar en ik dacht dat dat gewoon een artsbedreger was en dat iedereen zo'n verschrikkelijke koeienkoppen en uh, een stomme Egyptisch-achtige koekeloerende vrouwen kon maken denk jij dat nog steeds? Uh, ik deed dat dan na toen dus ik was eigenlijk met die luigen bij zich, ja. de leugen Picasso. En ik probeerde dat zo na te doen en zo. En als zeker keer lukte, dat ook en dan wist ik dat dat de waarheid was. Toen zat er een waarheid in. Ik kende dat niet. Het begrip kunst of schoon dat begrip, kende ik niet. Ik dacht dat dat... Een bloem was schoon en een berg was schoon. Maar toen heb ik dat dan geleerd, ja. Is Picasso volgens jou ook, zoals voor nogal wat... Mensen die in het vak zitten en daarbuiten het, het genie, het kunstgenie van de 20e eeuw geweest? Oh ja, dat denk ik wel, ja. Ik vind die ook belangrijker dan Einstein of zo, ja. Hij vond dat van zichzelf ook, dat ook een goed teken is. Ja? Ik vind dat wel. Zo ja, iemand die nederig doet, dat is ook wel onbetrouwbaar. Daar heb jij ook weinig last van, hè? van nederigheid. Je durft ook wel eens te zeggen dat je... <coughs> onder de levende kunstenaars een van de grootste bent. Misschien wel de grootste. <laughs> Meen je dat? Oh, ten eerste heb ik dat nooit niet gezegd, maar als je wilt, wil ik dat hier nou wel zeggen. Hè. Ja, zeg het ik maar. Ik ben waarschijnlijk een van de grootste nog levende kunstenaars dat ze hier ooit in België hebben gezien. Absoluut. Als ik nu bijvoorbeeld een belangrijke naam laat vallen in België, op dit moment, in de hedendaagse kunst. Ik noem bijvoorbeeld Wim Delvoye. Wat zeg je dan? Ik heb hem dat zo niet gevolgd. Maar <laughs> inkwam, je, je moet eerlijk zijn. <laughs> ik denk niet dat je Delvaux echt een goede kunstenaar vindt. Nee, niet echt. nee. Er zijn sommige dingen die ik wel kan verdragen. Die geschilderde zo, die de varkens. Die getatoeëerd worden. Maar Dat is daar niet te vergelijken met, met anderen. Wat We zitten wel bij zich? Noem maar allemaal op. Picasso, Marcel Duchamp en zo, nu zitten we al zo ver. De dat is wat ze ook lokaal, in Antwerpen maar... altijd willen zeggen. Ja, maar lokaal zeg je, maar Delvoye is toch iemand die in Amerika iets betekent, bijvoorbeeld? Of in Azië? Volgens zijn na zeggen zeker. Afijn, wat dat dan... Dat zou wel zijn. Wie, wie is er nu allemaal? Je moet dat die horen dat je in Tokyo komt. Daar hoort niks anders. Is dat niet zo? een lange man. Er is ook in ene ja, in Amerika die ze kennen. Ze kennen niet, ze kennen brood, dat niet in heel de botten. Dat Serieus? is alleen gedaan. Dat is Amerika, over alles. Dat kunt dus, kun dus niks gaan Dus doen. ook Panama komen niet? Wat heel dicht in de gebeuren hangt van het hart misschien wel, ja. Nu, hij is al een keer gevallen, maar bij jouw doorbraak moet je toch klaar en duidelijk zijn. Als er Joseph Beuys niet was geweest, de grote kunstmager uit Duitsland, dan was er misschien van enkel geen sprake geweest? Wel, hij heeft er zeker wel toe bijgedragen in het begin. Hij heeft jou een beetje ontdekt, hè? Ja. Hij ontdekte toen dat het ook mogelijk was van eigenlijk, uh, wetenschapachtige dingen en, en ingenieurs uh, dingen in de kunst binnen te brengen. had wel, kunstenaars, ingenieurs, maar die mochten dus letterlijk bewegende beeldjes gebeuren, blinkende dingen die rond en op ieder, ieder plaatje in de tijd te zien waren. Maar dat vond men dus wel. Uh, niet okay. voldoende om op te nemen in zijn theorie over de politiek van de, van de kunst En toen vond hij jou? Dan, ja, en dan kon hem dat de schrijven zodat dat dagelijks zijn, zijn wereldje rond was. We gaan eerst Paul Morris, jouw vriend en politierechter en persoonlijk archivaris van uh, Panamarenko laten we vertellen over uh, die doorbraak met Boyce. Na een aantal tentoonstellingen in de White White Space Gallery in uh, Antwerpen... Uh, ...leerde hij ten tijde van de Happenings de grootste kunstenaar van die tijd, uh, Jozef Beuys, kennen. Beuys organiseerde dan een expo in de kunstacademie in Düsseldorf. Uh, en zo beweert Panama dat dan de bal aan het rollen is gegaan. Uh, Boys was bezig met natuur. Het was een magier zoals men hem noemde. En hij begon inderdaad na verloop van tijd... niet in het begin in te zien... dat de poëzie in het werk van Panamarenko... via technologie iets te vinden was. Technologie was een middel tot avontuur. Een middel maar tot het maken van schoonheid. Paul Morris, politierechter en persoonlijk archivaris van Panamarenko... Over, uh... De relatie van Boyce met Panamarenko. Panamarenko, ja, Boyce heeft zijn eigen leven eigenlijk op een magistrale manier gemythologiseerd. Er is het verhaal bekend van, maar ik doe het nog even snel uit de doeken, hoe hij als kind, geloof ik, bij een vliegtuigongeval in de sneeuw belandt. Iemand vindt hem, wikkelt hem in vet eerst en daarna in een filterdoek. En dat is dan zijn redding geweest. En tegelijkertijd ook de verklaring waarom hij later zoveel met filter met vet is gaan werken. Wow. Is dat waar? Wow, ik ken de baas in de tijd, natuurlijk omdat ik dat nog een stelling had gemaakt van mij heel goed. Hij heeft mij daar nooit iets van verteld. Maar het is overal dat we in Rusland zijn eigen zijn. En daar ter plek geopereerd en een we plaat in de kap gestoken. hebben nadien ingewikkeld in dijkers met vet en bij heel brave Russische boeren een maandenlang verzorgd. Het is een heel schoon verhaal, maar ik heb dat toch wel... Dat is toch wel raar moeten zien Die Russen, die waren niet zo goed gezind op die Duitsers. Het is, het is maar hij moet mijn verhaaltjes eens horen. Ja? Van toen, dat nog in dat aan het ontwerken, was dan zo'n grote plek, dus gaat schuil. Want mijn vader, was dan zo'n chef van die de dus, Dat is ongeveer van dezelfde dingen. Ja, en wat gebeurde er? The rest is for all, this is not good I think. <laughs> When we played our charade, we were like children posing, playing at games, acting out names, guessing the parts we played. Oh what a hit we made We came on next to closing Best on the bill lovers until love left the masquerade Faith seemed to pull the strings I turned Closing. I Hear it still I always will best on the beat The music box played on Sad little serenade Song of my heart's composing I hear it still I always will Best on the beat Radio 1 Panamarenko, Paul Morris, de politierechter, ik zeg het er even bij in de persoonlijke archivaris van Panamarenko, Zijn in zijn brief, ik kan geen brief schrijven naar jou zonder dat ik die moeder van jou vermeld. En hij noemt ze de legendarische moeder. Jarenlang zijn we overspoeld geweest als we dan al een zeldzaam interview kregen van dat beeld van... Palamarinko die samen met zijn moeder leefde. Een jongen van 60 met zijn moeder van 95. Ja, toch? Nou ja, ja, natuurlijk. Dat is niet echt gewoon, hè? Of wel? Nee, nee, dat is ongewoon. Toch. Ja. Maar nu even voor mensen die het niet weten, je woonde in de Safehoek met jouw moeder. In een heel persoonlijk universum. Als ik dat even mag beschrijven, ben er niet geweest, maar uit de. Legendes, mag ik zeggen. Wat was er allemaal niet? Je had daar een hele vegetatie oerwoudplanten? Ja, ja, ja. Papegaaien, papegaaien, Toucans. beers, Helse moet dat geweest zijn? Ratten. Ratten ook? Ja, Kweekte kweekt, kweekt jij ratten? Nee, wilde ratten. Die komen over niet op bezoek. Met al dat vogelen eten. Ja. En daar stonden dan nog eens jouw kunstwerken in? sommige? Daar stonden die in, in stukken en dingen. Zingen, ja. Waarom deed u dat? Waarom bent u heel uw leven bij uw moeder blijven wonen? Wat ik goed ervan vond, dat was dat mijn naam moe er altijd in een hoek in de zetel zat. En dat ik altijd kan laten zien. Als ik iets getekend had op papier. Uh, dus is dat nu geen schone notte? En dan zeiden ze... Dat was precies een gemakbril dat erop stond. <laughs> er was zo'n soort om zo te vertellen over de samenwerking. Tussen moeder en zoon? In een eigenaardige soort van romance, Moeder en zoon, moeder van toch negentig toen al. Die uh, kwam naar beneden. Maar beneden was zo'n atelier. de grootte van een kamer. En die zegt. Maar ze gaan even aan het lawaai maken. Ze ja, ik moet die platen hier kromslagen. Het is ze beter dat gedaan. En ze zegt, wat ze daarna nou weer aan het maken? Ze zegt, een duikboot. Kunnen ze nu zo het niet schoonmaken? Niemand vindt dat schoon. Ze heel de wereld vindt dat schoon. Zeg, ja, omdat ze niet anders durven. Misschien had jouw moeder ja wel door. Ja, dat wel. Wat. wat betekende zij voor jou, je moeder? Een veilig onderkomen. Huh? Je komt van daaruit, Je zien, er wel in de wereld vertrekken. Maandenlang in New York, in 1968 al. En toch terugkomen? Je komt terug en blij om terug te komen. Ik dacht, wat kan ik er eigenlijk gaan doen? Maar toch blij om terug te komen. Er is iemand... Ik ben bij God kwijt wie het was, maar het was toch iemand die een beetje bij jou intimie hoorde. Die zei, misschien is zijn moeder wel de enige waarvan hij echt ooit heeft gehouden. Ja, als ze bedoelen dat ik nooit niet van vrouwen hem gaven. wel, ik heb er nooit geen gekend. Alleen nu wel. Maar je hebt tot je 62ste nooit een vrouw gekend en bekend. Zo heel strikt zou ik het nu niet pakken. Zijn. Ik wist wel hoe dat moest. Maar, <laughs> maar uh, ik heb er wel gekend. Ja, ik heb er toch wel, uh. We gaan eerst even naar Paul Morris, jouw vriend. Want er is een paar weken geleden toch wel iets gebeurd wat niet onbelangrijk is, denk ik. Hè? Uh -huh. Paul Morris hier uh, over uh, Panamarenko en de relatie met zijn moeder. Die jaren geleden is zijn moeder in een verzorgingshuis opgenomen geweest. En toen wijzigde wel zijn levensritme, op een grondige manier. Maar Panamarenko is mijn zin, is toch een zeer wijs man. Een zeer wijze man. Panamarenko is altijd gelijk aan zichzelf geweest... Hij is geen puber die overgaast werk gaat. Hij is geen puber die koortsachtig op zoek gaat naar contacten en geluk. Want als men gaat zoeken, gaat men natuurlijk teleurstellingen oplopen. Een beetje filosoferende, Paul Morris, over een puber die het geluk zoekt, maar dat ben je niet, zegt hij. Je wil geconfronteerd worden met teleurstellingen. Was de dood, Panamarenko, van jouw moeder enkele weken geleden een teleurstelling? Uh, nee, want ze was al uh, verschillende jaren dus, uh, dement. En die herkende me niet en uh, niemand anders ook niet. Alhoewel dat ze daar waar, dat ze, waar dat ze was. Dat ze af en toe heldere momenten had, was ik er toch wel nooit bij. Dat zo. Dus... En wat dat een moeilijk moment was, dat was op het moment dat ik ze naar nou, huis moest brengen. Want toen ging dat dus nog altijd over en terug in het demente en het normaal. Zodat je dan de volgende dag denkt, ik kan die er terug uithalen, want dat is te zat. Hè? Dat is totaal, als iemand totaal dement is, dan is het oké. Okay. Maar als die, dat is niet zo, dat is af en toe goed. Maar ze was ook uh, niet alleen dat hij dus uh, zo gejuichen had in Gieberstand, bekend niet meer, maar agressief. Nou, ze, ik kon niet weg van thuis, zelfs niet van aan de groentewinkel te gaan, want dan had ze daar tram liggen roepen, dat ze daar al een wijk opgesloten, zat zonder rijden en dan probeerde dus de politie bij mij binnen te breken. Er is, behalve de dood van jouw moeder, maar misschien gaat dat wel een beetje samen, hè? Ook nog iets anders belangrijks in je leven gebeurt. Je bent nu voor het eerst eigenlijk met een vrouw. Ah, uh, ja. Mm -hmm. ja. Moest jouw moeder eerst sterven of dementeren voor je een nieuwe vrouw in huis halen? Wel, ja, misschien zit dat zo wel ineen. Maar dat is niet zo direct bedacht, hè. En ik vond ook dat die als ze dan zo met een vrouw zou zijn, dat die minstens zo uh, schoon zou zijn als uh, Marley Monroe. En die heb je gevonden? Mm -hmm. Wat vindt ze van jouw werk? Van, stel dat ze dat heel goed vindt. Of dat je? ze niet anders durft. <laughs> Zoals mijn moeder zou zeggen. <laughs> <laughs> Ja. Misschien is het tijd om nu uh, voor haar, voor jouw vrouw mag ik toch zeggen een liefdesliedje te kiezen een love song Wat wordt het? Oh, wel dat uh, dat dat in het begin als ik gebeuren weer fureur maakte Wat was dat? Het uh, was een um, landwetwalk Dat was 1940 1940 en, als de, en later ook als die Engelsman en Canadijzen hier waren, misschien verder naar lagal eventjes. Want die zouden, ja, voordat ze daar de Duitsers weer weggejaagd. Nou, dat is de Lambertwalk, dat was een dans. De Lambertwolk van Billy Katten voor de moeder en de vrouw van Panamarenko, En natuurlijk ook voor u die luistert. Way. any evening, any day, you'll find us all, doing the Lambeth walk, every little Lambeth girl, with a little Lambeth pal, you'll find them all, doing the Lambeth walk, everything free and easy, do as you don't well please eh? Why don't you make your way there, so there, stay there, once you get down Lambeth Way, every evening, every day, you'll find yourself doing the Lambeth Wall. Taantjes. Met Padone. De language walk van Billy Katzen uit de jaren 40 voor Panamarenko, zijn vrouw en zijn moeder en voor u. Natuurlijk. Panamarenko, we komen bij een uh, zeer intrigerend thema. Geld. Hoeveel is een goede, bekende Panamarenko vandaag waard? Of zo'n hele grote. Ja, bijvoorbeeld zo'n heel bekende een, een luchtschip dat in het smak staat. Nogal wat mensen kennen dat in Gent. Ja, dat is in het museum kunnen niet kopen, maar ik denk dat dat toch 50 miljoen moet zijn, ja. Euro? En een Belgische frank. <laughs> 50 miljoen? Ja. Maar dat zijn alle stukje van mij. Maar dat is een hoeveel Hoeveel is, betaal je dan nu voor? 20. 20 miljoen, ja. Dat is niks, hè? Diegene dat vroeger gekocht voor 200.000 frank, uh, en dan nog aan een galerist, dat ik nog 100.000 frank had en juist uh, een volgens volkswagen kan kopen. <laughs> nou, dat is. Geld hebben, dat is plezant, hè. Maar ik heb daar nooit niet geweten wat ik daar moest eigenlijk echt mee doen. Buiten dat, dat plezante zo doos, zo'n doos hebben. Dan bleek het En die steekt boem, veel geld aan mij. En dat is ongeveer alles dat je eraan hebt. Ik okay, heb wel vroeger wel eens een hele chique, rappe auto meegekocht. Maar die heb ik dan terug weggedaan. Aan dezelfde praat dat ik het gekocht. had Want dat deed met die speciale auto's. Omdat dat te was. Ik rijd er ook... 250 per uur. Uh, Paul Morris over het geld van zijn goede vriend. Hij heeft uh, zichzelf in de jaren 60, in de tijd van de happenings, zichzelf multimiljonair genoemd. Natuurlijk is dat niet letterlijk te begrijpen. Hè. Uh, hij was relatief arm. Uh, maar hij wou zijn denken, zijn energie, zijn geld efficiënt richten op het project waarmee hij bezig was. Uh, hij staat totaal los van het materiële. Hij heeft altijd met zijn moeder gewoond in dat hoekhuis in de zeevoek. Met nog altijd dezelfde rommel. Als van 30, 40 jaar geleden. Echt waar. Maar hij begrijpt beter dan wie ook dat alleen assaze hm, ruimte kan scheppen. Hij is nog altijd een multimiljonair vanuit de tijd van de Heavenings. Paul Morris, politierechter. Persoonlijk archivaris en vriend van Panamarenko over de multimiljonair die tegelijkertijd ook ascet is. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wel, als um, we van tijd of tijd boven op de bergen gaan zitten, om daar dan weer rond te lopen in die bergen, om uh, af te koelen en uh, zonder uh, restaurant of uh, drankverbruik, totaal helemaal in een rustige staat te komen, dat je voelt dat je bergen kunt verzetten. Dat doe je, hè. In, in ja. Zwitserland heb je daar een atelier ja. op uh, 3, 2500 meter hoogte. Ja. En wa, wat zoek je daar dan? Panoramas, licht, grote afgronden, ijsvelden. Gevaar een beetje ook. Ligt, ja, ook. Maar, en, en ook voor de plek moet je het niet doen, hè, Panamarinko, want je hebt nu net net... Het is dit weekend opengegaan. Een nieuw atelier. Het Panamarenko's Antwerpse luchtschipbouw heet het officieel. In Borgerhout. Oh, het ziet er goed uit. Ja. Het is zieker dan bij de koning. Ja? De vloeren van de koning die zijn van marmer. Die bij mij zijn van graniet. En dat is, uh, dat is een, een hal. En allemaal kamers er rond, een speciale papegaaienkamer. Eh, en, en er rond zit daar dus zo'n soort hof, je nee, vol met truibische planten komt. Hè. Want daar ga je werken, hè? Daar, we In dat paleis? Ja, ja. Hoeveel verdien jij nu? Hoeveel heb je? Weet je dat? De geldvraag vraag is wel belangrijk, hè, voor u <laughs> Elke week, ik weet het. Uh, als ik je nu... Uh, Duizend frank geeft. Wil je dan stoppen met vragen over geld? <laughs> Palmarinco, tot slot. Wat is jouw levensmotto? Zoiets van wat er op mijn graf moet staan. Ja, laat ons hopen over vijftig, honderd jaar. Hè? Ah ja, zoiets wel. Je schrijft erop. Geen rook uit de schouw. Geen bloempotje vertrouwen. Geen vrouwen wachtend in het gaat. Noemt mij maar Panamarenko. Maar het vrouwken is er nu wel, hè? Ja. En het schouwken is er ook, met dat nieuwe atelier. Ja, Schouw het is er ook. En er staan een paar bloempottekjes <laughs> waar je niet meer over kunt zien. Dus we moeten niet anders uitvinden. Bij het volgende interview misschien. <laughs> U hoorde Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met Padonné.